De verdreven Libische dictator Gaddafi werd vandaag gedood. toen hij met een konvooi uit zijn geboorteplaats Sierte wilde vluchten. Volgens de Nationale Overgangsraad is ook Gaddafi's zoon Moetassim omgekomen. en zoon Seif al-Islam zou bij zijn vlucht uit Sierte gewond zijn geraakt. en in het ziekenhuis liggen. De Baschische afscheidingsbeweging ETA heeft bekendgemaakt. definitief haar gewapende strijd te staken. De beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskeland. Spanje en Frankrijk hebben altijd gezegd dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. De ETA werd opgericht in 1959. In eerste instantie voerde de ETA een vreedzame strijd voor een onafhankelijk Baskeland. Maar gaandeweg nam het geweld toe. Bij aanslagen zijn zeker 800 mensen omgekomen. Afgelopen jaren kondigde de ETA al enkele keren een bestand af.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 your name? Because you got a familiar face You say you didn't used to know me But you've erased it from your memory Coming after you I'll throw you down you down, don't you make her move, stand still. Hey, please, can you tell me where you've been? Come Cool wow. throw you down, I'll hunt you down, don't you make a move Weer vergeten wat dit uh, is. Dan uh, zit je zo ontzettend. Uh, Matthias. Matthias, ja. Uh, uit Amsterdam. Uit Amsterdam. Wat is dat toch met die Amsterdamse muzikanten? Je hebt. Uh, je, het, het, het, het zit allemaal dicht bij elkaar. Ik bedoel, ik. Uh, ik was, nou, we hebben het even, tijdens de loop van dit, uh, dit plaatje. hebben We het ook al gehad. Uber E komt volgende week hier naar, uh, naar de studio. Ja, ja ik, vind, ik, vind, ik, heb, ik heb enorm van hun gehoord. Op de, de Hollandse nieuwe luisterpaal stond. van drie voor 12, oh, Dat vond ik echt heel gaaf. Wat, van Ubrich? Ja, ja, nou, ja. We gaan hem zo wel even ook nog een keer hier uh, draaien. Maar Matthias, dat, uh, dat is mij weer uh, onbekend. Zit hij ook op Facebook? Ja, hij zit ook op Facebook. Pff, maar daar kan Krijg Krijgen druk. <laughs> ja, daar ja. kan je vinden onder de naam Matthias van Beek. Ik noem hem graag Matthijs, maar het is omdat ik een Eikel ben. Uh, uh, Matthijs, maar. Hij uh, Ma heet uh, Matthias voluit. Matthias van Beek. En uh, dat is ook een. Uh, een uh, Oh ja, Matthias Bastian. Uh, schrijf ik dat zo of met, uh, met een haakje er nog tussen? Nee, een met een haakje er Met een er nog tussen. Ja, een uh, ja, goede vriend van ons, ook die bij ons op uh, het consortium zat. Uh, Matthias Bastiaans Ja. Gaan we even kijken. Ja, ja. Matthias Bastiaan van Beek. Ja, die is het. Nou, uh, dat hebben we dus net gedraaid. Ga ik ook even fijn uh, vriendschapverzoek uh, sturen. En, uh, ja, Jeroen en Tobias waren hier van Housers. Ja. Uh, bla, bla dit, bla, bla dat. Uh, maar uh, hoe ben jij aan uh, dit, dit, dit werkje gekomen? Uh... Dat heb ik bij hem gekocht. Ja? Want dit had hij zelf gemaakt. Dit heeft hij helemaal thuis opgenomen. En uh, zelf gemixt en gemasterd helemaal voor zichzelf. Hij heeft speelt al zijn hele leven in bands. Ja? Van uh, grunge bands tot stoner bands. En... Doet echt van alles. Hij speelt nu ook in de band van Tim Ackerman. Dat is weer even heel wat anders. Dat veel meer... Ja, Tim Ackerman wil echt ook zingen songwriter. Ja, dat is singer songwriter, country roots. En daar speelt hij ook bij. Hij doet echt ontzettend veel. En dit cd dat wat hij gemaakt heeft, vind ik echt heel erg mooi. Dus ik dacht, als ik hier toch heen ga, dan gelijk even een liedje draaien. Ik vind wat jullie doen vandaag, met eerst met Timothy Dunn en nu met deze Matthias... Uh, eigenlijk uh, verrichten jullie gewoon zendelingenwerk eerlijk gezegd. Uh, van even van uh, die jongens uh, moeten we wat uh, voor het voetlichten. Ja, nou, uh, maar eerlijk we... gezegd, ik ben er gecharmeerd van. Dus uh, ja, kom maar op. Hoeveel, hoe meer muziek van die onderkant. Des te beter het gewoon voor, uh, voor de jongens uh, allemaal, uh, allemaal ja, is. Denk ja, natuurlijk. Ja, ja nee, we bedachten het net, net toen we van huis gingen. Van ja. volsen we de gewoon hun stekens meenemen. We dachten ja, vet, gewoon doen. Dat, uh, nou ja, wij zijn er altijd voor. Dus, uh, en, dan, nou, okay. dus uh, heren, als uh, jullie zitten te luisteren, uh, Timothy en Matthias. Bij deze dus gewoon graag gedaan. En uh, als we uh, dat, dat werk van jullie er nu al toch al uh, op een dusdanige manier al prima vinden, dan wordt het ook tijd dat we daar ook wat meer aandacht aan gaan besteden. Uh, ja. De eerste wat, uh, wat gedraaid werd in dit uur, dat was Suicide. Ja. Dat was eigenlijk meteen het nummer waar ik meteen verliefd op werd. Uh, toen ik de EP gekocht heb. Dit is hem. Dit is uh, gewoon, uh, gewoon lekker. Ja. Het, uh, dat, dat nummer, dat kan je gewoon aan het begin van een uur, kan je dat gewoon poem, knallen. En dan uh, het heeft wel, het is een, het is een mooi opening ja, voor, uh, voor, uh, voor een uur. Ja, het is een... Het, uh... Wij zelf vinden hem heel vet. Ja? Natuurlijk. Ja, want we ja. hebben hem zelf gemaakt. Maar ja. hij wordt... <laughs> dat was een goede opmerking, Tobias. <laughs> ja. en, uh, maar hij, hij wordt... Het is een beetje, beetje hate it or love it of zo met dat nummer. Ja. Hate it or love it. Ja, sommige mensen dan boem slaat hij in als een, als een, als een klap. Ja. En andere mensen die weten niet zo heel goed wat ze mee moeten. Omdat hij ja. steeds weer zo stil valt. Ja, want inhoudelijk als ik naar de inhoud uh, van de. Dan de, denk je van. Nou, als het uh, hier een dramatisch slechte dag is. Dan, uh, dan loop ik hier naar Bouwers Palace... Het hoogste gebouw, uh, gebouw van Zandvoort. En ik uh, kan dan uh, naar beneden gaan springen. En dan heb ik ook suicide. Maar, ja. dan, moet, maar dan moet hier uh, iemand van. Zie je die daar als nachtpartier uh, <lacht> werkt. Moeten de, de brokken bij elkaar gaan ja. lopen vegen. Dus, uh, het voor de worst dat het station hier de eindhalt is. <lacht> dus als je daar voor het spoor <lacht> ja. gaat liggen. Dan had ja, nee, ja, dat maar uh, Ja, nou ja, goed. Uh, we, hebben, we, we hebben hier ooit een tram gehad. Maar. Uh, nee, voor de trein springen. Dat doen we niet hier. Dus uh, nee. dat, maar goed. Uh, Ga ik niet hard genoeg voor ja. ja, precies. Maar het gaat volgens mij helemaal. Het gaat wel over zelfmoord, maar er zit nog iets achter? Of? Nou, in ieder geval, het is niet zo negatief. Nee, dat bedoel dat het ik ja. Dat zou moeten zijn. Ja. Het, het, er zit veel meer kleur in. En ja. uh, gewoon het leven op zich. Uh, ja. En, uh, ja, het geeft eigenlijk gewoon een hele mooie beschrijving. Je, het is wel een beetje down, maar je voelt je niet helemaal afstandig. Het is ook niet dat je heel erg onprettiger bijvoorbeeld, Het is eigenlijk heel rustgevend zo. Van ja. je neerleggen bij van nou dit is het leven en het eh, probeert ook zo mooi mogelijk... Uh, ja, want, te want in, in, in die zin... Ik heb er ook inderdaad naar de tekst geluisterd, maar ik denk hij is helemaal niet zo negatief. Nee, in, uh, je, dat valt dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, Want dat hoor ik ook Ella ook echt duidelijk zingen ook op een gegeven moment. Uh, van... Uh, you don't have to, nog wat. Ja, you niet hoor... money for something. Ja, precies, ja. Ik bedoel, dat uh, daar, daaruit, oh, daaruit al haalde ik van nou, zo negatief is hij, is hij zeker niet. Ja. Dus, uh, maar, maar goed, ik, ik vind voor een opening van een programma-uur vind ik dit een uh, heel mooi nummer. Dus, uh, dus ja, uh, dat, dat maar ja, ik blijf ook zeggen, dat was ook meteen het eerste nummer waar ik ook verliefd op werd. Ja. Ook toen jullie het in Panna voor het eerst speelden. Of tenminste, jullie hebben het toen al meerdere malen gespeeld. Maar toen ik het voor het eerst daar hoorde. Ik ja. denk, dit is hem. Dat, dat, dat nummer dat wil ik wel een paar keer voor de radio gaan draaien. Dus daar is het mee begonnen ook. Ja. Dus. Uh, goed, uh, we gaan uh, weer een track van het album draaien. Tobias, die had al gefluisterd van, nou weet je wel, een je dan moet draaien, moet je Remember uh, draaien. Uh, dat, uh, dat is een, uh, een fijn nummer. Dat is track 6, Marcus. Dus, uh, ik bieden... wou net zeggen, als ik gewoon het volgende plaatje draai, dan moet ik ja. echt bij is Black Cloud zijn. Het is trouwens gemaakt, ja, ja, wel grappig, dat... ja, toen ik een enorme kater had met dat belletje. Ja? Ik heb uh, ongeveer drie uur lang ontzettend dronken een, een belletjesgeluid gehoord. Ja. En toen de volgende dag werd ik wakker met hetzelfde ding. Er was nog steeds niks. Maar toen, heeft, toen ben ik echt uiteindelijk het heel lang geduurd voordat het een nummer was. Ja. Maar het is echt, uh, echt heel gaaf geworden. Remember, Pardon. dus van ja. Houses. ja. ja. ja. ja. Was een klopje popje en sleeping is the best part. Uh, dat is het, uh, gewoon het uh, gedeelte waar het vanaf komt En Het nummer dat heet Demons. Uh, ik ben er wel weer uh, onder de indruk van van uh, ja. het engelstalige werk van klopje popje. Ja. Wij uh, van, uh, van onze van onze afdeling kennen ze hiervan. Dan gaan we toch even nog uh, even nog een klein stukje pakken. hoor, want ik vind het dat vind ik zo iets uh, unieks wat ze toen gedaan hebben met Rob Akda woord. Uh, moet ik even deze hebben en Ik wou zeggen, want het klonk helemaal niet Maar het klonk ook helemaal niet zoals het kopje popje zoals wij het nee, kennen Nee, nee, nee, nee maar het, het, het, het was heel erg leuk En, uh, de, nou, het begon, het begon eigenlijk zo uh, moet, moet je al vooral de introductie horen van Pepe Fisher. Wat, uh, wat hij erover op een gegeven moment uh, ja, ja, Nou ja, goed Dit is dus de opname gemaakt in het patronaat bij de Rob -up. Let op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 Pickle, pickle, tackle, go you a spaghetti. up, him, and the book is your body, me, neighbor, and calling a mother, and a little little girl, to a little a little and I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a No, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm I'm I'm I'm I'm I'm a I'm go Dat waren ze, klopje, propje, ten tijde van de tweede voorronde van Rob Hachterword 2009-2010 met, met de inleiding van Pepe Fischer. Nou, die is met ook, ook al zo. Ja, zei hij gewoon. Die Evert van der Waai. Was dat een. En Menno Timmerman was ook uh, toch ook wel heel erg leuk. Door deze uh, te, als volgt te omschrijven. Deze waanzin zien is half niet als deze waanzin zien en horen. Dus dat vond ik ook zo'n mooie tekst uh, van hem. Maar goed. Uh, ja, uh, als hij het hoort. Dan is dat totaal iets anders dan het nummer Demons. Wat we net uh, hebben gedraaid. Ja, ja, ja. ze wilde wat volwassener. Dus uh, ja. ja. ja uh, dit, dit was echt uh, gewoon van... Uh, nou, overal schoppen en uh, ik, heb, ik heb het al, al rond ooit is hier gevraagd. Nou, is hier geweest. En uh, toen zei, zei ik van. Maar wat zing je dan? En wat, wat, wat, ja, dat is oertaal. Dat is oertaal. Dat, dat, dat, dat, ik, had, ik had last van mijn grote broer en dan moest ik altijd tegen opstand komen. Misschien iets als Animal bij de Muppetshow. Weet je wel? Dat harde. Nou ja, hij, hij had daar een bepaalde filosofie over. Maar ik vond, vond dat nummer wat, wat jullie hebben uitgezocht, Demons. Ja, dat is. Uh, Totaal ander ja. werk van, van de heren van Klopje Popje. Uh, nou, zei je, uh, nou zag ik ook in. Dan wees jij me op, Tobias. Timothy Dunt speelt dus bij Klopje Popje. Ja? Yeah. Dan moet je wel de microfoon doen. Ja, we nee, <laughs> praten van een ja, stuk ja, handig. Nee, dus. Klopje Popje is ja. een soort van. wel half ter zielen. Ja? Is het laatste nieuws dat we hebben gehoord. Jezus! Dus ja, het is heel ah. vreemd. Ze dus waren in de laatste fase om, uh, om, om dit zeg maar op te nemen ja. uh, en te doen. Um, en, en, en toen kwamen ze er toch achter dat, dat het niet meer helemaal goed ging, het schrijven. Dus uh, het, het, ja, het speelt op het moment niet meer. Ik weet niet of ze uit elkaar zijn of dat het gewoon een hele lange pauze is die ze nemen, maar... Het duurt wel even Ja. In ieder geval. Uh, nou ja, het is wel te hopen Dat uh, zo'n uh, Ik vind hem toch wel vrij creatief Onze vriend uh, Elrond die Magers Ik uh, bedoel, uh, ja. hij, heeft, uh, hij heeft een creatieve geest want ja. die, uh, nou, en Morgen speelt hij met, zijn, uh, met een nieuwe band die hij ook ondertussen Heeft opgericht, yeah. uh, Balcony Speelt hij bij ons in het voorprogramma in Den Haag Duidelijk. Dus, dus de uh, mensen die hem heel erg vet vinden, die kunnen morgen vanaf, uh, wat is het? Uh, 9 uur komen kijken in de supermarkt. De supermarkt in Den Haag. Ja. Waar is dat uh, precies in Den Haag? Dus, uh, op de grote markt. Tussen uh, al die andere koegen bij uh, het uh, paard van paard Daar! ja. Oh ja, dat is, uh, dat, dat is wel een bekend uh, trein. Ja, ja, want ik uh, ben ooit nog eens een keer bij het paard uh, uh, binnen geweest. Ja. Of ik het paard van Trooie was binnen het paard. <laughs> dat, dat weet ik niet, maar goed, ik vind het wel, wel eens geweest. We laten het toen met de voorronde van de Grote Prijs. Daar is uh, overigens toen, toen niemand uh, doorgedrongen tot, uh, tot de finale. Wat, wat, wat, nou, ik zal eens even kijken. Uh, CFM met Jaap Koper. Oh! <laughs> ja, hé. Hey, ja? Ja, nee, dat gaat door hoor. Ga door. Ja, je zit, je zit al half in de uitzending, want uh, ik neem de telefoon al uh, aan uh, tijdens de uitzending. Dus. Uh, wacht even, wacht even. We zitten, we zitten hier al vast heel even op, uh, Jarl Dus. Nou, uh, als het uh, goed is. Uh, ja, want, uh, want dan denkt iedereen van. Wat, uh, wat, wat zit je nou te Jarl praten? Uh, nee, Jarl uh, van Malta. Goedenavond, Jarl ja, ja, Alta, ja. Ah, ja, hallo hallo uh, Nee, uh, het is uh, We weten, uh, dat heb ik even vo uh, Voordat we uh, verder gaan Moet ik even zeggen uh, Jarl post elke avond Een nachtverhaal En we gaan over een kwartier Gaan we hem weer in de uitzending halen Jarl, uh, goedenavond Goedenavond. Ja. Uh, dit was even gewoon even checken of je er ja. inderdaad was. Nou, je bent er. Uh, nee, we gaan je straks ik over... Ik nou hangt je mij maar zo weer belt. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Dus, uh, oh. maar, uh, maar dat het even zo rommelig ging, dat had te maken dat we studiogasten hebben. Dus uh, oh, oké, okay, sorry. Maar dan even <laughs> een vraag aan uh, een vriendin van mij. Die vroeg zich af, kan je het ook via, inter, via internet ook... Uh... Zeer zeker. Ja, Natuurlijk. Z zeer zeker. En dat is op, Om... op www.altfm.nl. Oh, oké, okay, super. Nou, dan zal ik jullie nu niet stoelen, want je bent allemaal studiogast. Dus ik ga nu heel snel ophangen, maar dan zie ik je, hoor ik je zo weer. Dat is goed, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, dat was hem. Even Jarl van der Malta in de uitzending uh, voor... Uh, voor uh, dat, dat, dat gaat uh, straks gebeuren, tussen uh, kwart voor tien en tien... Uh, 14, moet ik het zeggen, gaat hij een nachtverhaal vertellen. Ja. Het is echt goede poëzie, moet ik er wel bij zeggen. Nee, dus wij zijn er helemaal klaar voor. Ja. Ja. Uh, maar we hebben ook nog iets anders staan, want je zei al, supermarkt Paard van Trooien. Uh, ja, je hebt gewoon de grote markt en dat is gewoon een groot plein, wat ja. schuin tegenover Paard van trooien zit. Daar, ja. daar is het te vinden. Helemaal goed. Uh, we gaan uh, even wat anders doen. Want volgende week hebben we ook studiogasten. Uh, nou hoor ik van jou nog een heel mooi verhaal. Uh, van, uh, van, uh, van deze man die in deze band zit. Ja. Hij schrijft liedjes mee met Herman van Veen. Ja, dat is met ter oren gekomen. Ja. Ja. Nou, dan gaan we hem volgende week eens even over onderhouden. Wat, uh, wat dat er gaat. Dus uh, we hebben het over deze band. En uh, dan moeten we hem even, even klaarzetten. Dat, uh, dat heeft altijd uh, even uh, nou, het is ook een heel kort nummer, want is... He het is twee minuten maar. Hier is hij, Umerik en Uniformed Child. You say you want to grow old with me, but I just want to stay young. You say you want to get over me, and I want to lay out. that is Dat waren ze, uh, Houses met het uh, nummer uh, Clean Mouth. Toch? Ja, ja. klopt. Uh, ik vind hem uh, heel erg uh, go goed klinkt. Uh, goed ja, dat... bijna, bijna orkestraal vind ik hem eerlijk gezegd. Uh, bomb bombastisch. bombastisch. Bombastisch ook. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, mag ook wel een keer. Dat mag ook wel. Ja. Daar zijn jullie dus ook toe in staat. Dat ja, kunnen we ook. Dat kunnen jullie dus ook. Uh, want, want ik neem aan dat daar ook uh, op gereageerd is. Uh, op de, denk ik, veelzijdigheid wat, wat, wat dit album uh, Ja, nou sowieso staat in elke review ook van, van heel breekbaar tot heel krachtig. Dus uh, ja. dat geeft dit ook weer weer. Ja, is, is, uh, moet een band ook van alle markten een beetje thuis zijn? In dat, dat opzicht? Uh, nee. Niet? Nee, dat hoeft niet. Hoeft niet. Als je ja, je, als je beperkt, heel uh, tot, tot, tot, tot iets, dan, dan is het ook goed. ja. Dan, dan val je wel sneller ook in een bepaalde straat. Dan ja. vallen wij natuurlijk iets minder. Wat ja. voordelen en nadelen heeft. Ja, um, want uh, als je je beperkt. Wat, wat zou er dan uh, het uh, geval kunnen zijn? Als, uh, dat, nou. dat, dat, dat, dat je dan een, een of andere azeinpisser. Uh, als <laughs> een recensent uh, gaat krijgen. Die zegt. Nou, ja, ik weet niet, dit is allemaal je je wie veel te beperkt. Misschien als je alle vijf van dezelfde death metal houdt. En dan ga je death metal maken. Dat die death metal dan heel erg klinkt. Als waar iedere vijf van houdt. Dus dat heel erg op een bepaalde band al lijkt. Ja, ja, ja. Is de kans, maar dat ja. hoeft niet altijd. Het, dat hoeft niet, nee. Maar ik, ik, als ik wel eens, wel eens naar stukjes <laughs> kijk en, en lees... heb ik soms wel eens het idee... het lijkt wel alsof... Die recensenten gewoon er alleen maar om zitten te doen om een, om, een, ja, om een vulpen in azijn te dopen, heb ik wel eens het een idee. Ja. Ik heb echt wel eens het idee, luisteren jullie dan ook wel eens echt gewoon serieus naar, naar wat, wat die luiden te brengen hebben? Ja, nou, je hebt, ik... goeie, je hebt ook hele goede. Dus, ja, uh... oké, okay, de, de, de goede niet nagesproken, want die zijn er inderdaad ook. Uh, we het dan toch over goede recensenten hebben, wie vinden jullie een goede recensent dan? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, Jasper van Vugt. Vind ik heel erg leuk schrijven, ja? persoonlijk. Is, ja. hij al, is hij positief over, uh, over de muziek uh, in Nederland in het algemeen? Nou, dat... Ja, wel. Ja. Ja? Ja. Hij is, volmondig, uh, ja. Volmondig, ja. Ja, maar, wat, wat, wat... Ja, wat, wij, wat, nou, wij wat Jeroen zegt, is, ja. is klopt Jasper van Vught. is wel een journalist die... Uh, kijk, het is, het is heel makkelijk om als band te zeggen van... Ze hebben iets goeds geschreven over ons, dus het is een goede recensie. Ja. Je kan ook wel eens een recensie lezen die in principe je cd goed vindt. Maar je kan niet echt, eigenlijk, je kan eigenlijk niet echt een touw aan vastknopen wat er nou staat mm -hmm. in die paar alinea's. Yeah. Dus het is, het is wel fijn om, om bijvoorbeeld van dat soort mensen, zo, jongens zoals hij, om, om zeg maar, een soort van positief verhaal te behoren met een kritische noot. Yeah. Zeg maar, je, je hoeft niet een perfecte, de perfecte recensie is eigenlijk als je eruit kan lezen dat hij hem geluisterd heeft. Mm -hmm. en of, of, die dan, of dan de, de uitkomst voor de band goed of slecht is, dat maakt er niet zoveel uit. Nee. En wat dat betreft heeft Jeroen wel gelijk dat er. Dat je wel eens dingen tegenkomt dat je dat denkt... Nou, wat bedoelt u daarmee? Ja, want dat, dat, dat, dat, dat, dat heb je ook heel veel. Uh, goed, we gaan uh, nog even één nummer draaien... voordat we uh, Jarl van Malta in de uitzending uh, gaan halen. Uh, dat, ja, ja nou, ik, zal, ik zal je maar uh, alvast in zijn. Hij is, uh, echt, wel, uh, ja, hij is echt wel op zijn plaats hier in dit, uh, in dit gedeelte van de uitzending. Eerst even Lucas Hamming met Mutual Love... Ik The key. So I couldn't cause that misery You blew my lips so I can say anything But That doesn't mean that you're gonna win So open your eyes and get on your ears Keep your hand up and dry your tears Cause all these rumors ain't on. was hem, Lucas Hamming met Mutual Love. Want het is alweer bijna tien voor tien geworden hier bij Alternative FM. En uh, vorige week heb ik hem zelf moeten voordragen. omdat uh, Jarl uh, niet aanwezig was. Sorry Jarl van daarnet, maar ik was uh, ergens druk bezig. En jij belde oh, net. Ik niet heb, God, ik begrijp het wel. Nee, nee, nee, nee. Uh, dus je zat al half in de uitzending. en ja. uh, jij hebt uh, de bijdrage van vanavond. Uh, als nachtverhaal hier bij, uh, bij Alternative FM. Ja. Uh, ja, volgens mij zit er geen stop op jouw inspiratie, wat dat dan gaat. Dat het laatst wel goed gaat, want ik schrijf ook wel gedichten. Maar ja. nu, omdat ik elke dag zo'n nachtvaaltje probeer ja. te posten, is het wel een, ook een uitdaging. Op een gegeven moment heb ik soms ook wel eens iets van: kan ik nog iets nieuws bedenken of iets anders of iets wat ik mooi vind? En op een gegeven moment ja. dan heb ik over, dan, dan maak ik weer iets mee, even gelezen wat ik voor had dan heb ik weer inspiratie. Ja. Ik vind het ook leuk, want de, de reactie is ook positief. Dus ik bedoel, zelf vind ik het leuk. En als dan mensen ook nog leuk vinden, dan ja, dat vind ik het super superleuk, zeg maar. Ja. Uh, even over uh, nog iets wat jij uh, een paar weken geleden zei. Uh, je had uh, iets, iets gedaan. Met Glenn Pannock. Ja, klopt. Ja. Dat staat ook op, op YouTube. Ook. Je kan het ook vinden als je op YouTube Glen, ja. dus G-L-E-N-N-Jar, -N inpikt. Dan vind je ook dat, dat trucje dat ik Jessie zing en dat hij mijn gitaar. Ja. Goed. Uh, dus voor, voor alle mensen die dus uh, willen weten dat Jarl ook wat kan zingen, dan moet je dus naar YouTube gaan en dan dat filmpje uh, aanklikken van Glenn Pannock. Ja, Helemaal zeker. Goed. Uh, welke ga je voordragen, Jarren? Want uh, dat, dat willen we ook weten. Want uh, dat nachtverhaaltje voor vanavond, dat ga je nog posten als het goed is? Uh, als het goed is, ja ga ik straks nog even eentje posten. Maar ik heb er nu eentje uitgekozen. Uh, die heet als titel brood. En ik vond het leuk om die voor te Omdat ik, normaal gesproken, niet, eigenlijk dicht ik nooit over brood. En ik dacht mm -hmm. laat ik eens. Uh, een uitdaging aangaan, dus laat ik eens kijken of ik over brood dat kan maken, want je ziet ook vaak van die mooie reclames of lekker brood. <laughs> ja. Dus dingen dus ja, laat ik eens proberen, ik denk van ja, wie weet. wie weet. Hè? Ja. Ja. Goed, euh, nou, laten hem maar horen. Uh, we hebben hem ook hier uh, voor onze snuffert uh, staan. Dus uh, we zijn, uh, uh, we weten ook meteen wat, uh, wat je laatste woorden zijn. En dan, uh, dan gaat er een, gelijk een plaatje van Fabiana Dammerste er meteen achteraan. Dus, oh. uh, brand los! Nou, ik brand los. Uh, brood wordt niet aangepakt, gelukkig. Um, brood. Vele eten het. Er zijn er die het laten staan. Het is ontstaan in graanvelden. In de oude boerderij. Een tijd van lang geleden. Dat mensen om iedere graankorrel streden. Er ontstond iets moois in de hitte van de En na lange dag werk op het land. De zon ging onder. En ik kon het niet geloven. Mijn innerlijke wereld moest gevoed worden. Ik had de kracht van een stevig brood nodig. Ik proefde de passie en gedrevenheid waarmee het was gemaakt. De liefde in het graan prikkelde mijn smaak en geur. Velen eten het. Maar ik laat het niet staan. Brood is vereeuwigd in mijn bestaan. Ja. Uh, dankjewel. je uh, Ja, ja, ik, ja. ja ik, ik, ik wilde er eigenlijk al meteen iets uh, achteraan uh, draaien, maar wat heb ik uh, verzuimd te doen? Een plaatje klaar te zetten. Dus dan, uh, <laughs> dat, uh, ja, ja. Ja. Ja. ja, is, is Marcus, wat ziet ben mij ben al... je dan? Ja, dan zeggen wij dat je een prutser bent uh, in, in vaktermen. Ja, oké, okay, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Don't blame me. Uh, don't shoot me. Uh, nou. Hier is uh, Fabiana Dammers met het nummer Blind It. ...ook een hele mooie clip op YouTube... Um, ...van uh, dit nummer... ...Blinded, uh, Fabiana Dammers... ...en dat gaat dan eigenlijk over van... ja ...hoe blind de liefde min of meer... ...zou kunnen zijn... ...en dat beschrijft ze dus in deze song. Uh, daarvoor hoorden we dus Jarl van Malta... ...met een uh, mooie uh, gedicht... ...Brood, wat vonden jullie daarvan? Ik vond het heel mooi. Ja, hè? Ja. En da daarachter dus uh, Fabianne Dammers... Uh, ...wat nou heel erg leuk was... Uh, ...25 juni van dit afgelopen jaar... Ben ik uh, op pad geweest. Uh, naar het Positief Label Festival in Nijmegen. En da daar uh, deed dus eerst de één, Jarl deed eerst zijn ding. En Fabiane Dammers kwam meteen daar weer achter. Met haar ding. Dus dat zeg, vind ik wel kennen, heel erg leuk. Het ja, dat vind ik, vind ik wel leuk. Uh, als je dat dan op een gegeven moment ook. In dit programma nog een keer zo kan doen. Uh, we sluiten af. Heren. Ja, heel erg bedankt dat we mochten langskomen weer. Uh, ja. Jaap. Ja, het was gezellig. Ja, en uh, ik <laughs> vond, het, vond het ook leuk. Ja, vooral, toch? Het, vooral het. Uh, Marcus super... ook bedankt. Ja. Graag gedaan. Nou. Super strak dat jullie ook nog even de koffie, nog even dat jij ja, dat wil doen, uh, Tobias. Geen, Geen, ja. Geen probleem. Jij ook Jeroen? Ja, ja graag gedaan. En uh, we sluiten af met een, uh, met een echte, met een ja een beetje een uh, nummer op op weg naar uh, de, de avond, uh, de late avond hier bij CFM Zandvoort. Uh, dat doen we met uh, weer een nummer, het laatste nummer van het uh, album van Houses Clean Life. Hier is My Life. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.